Vier uur. NPO Radio 1 met Lara Rensen. Goedemiddag, komend uur in Nieuws en Co. Tot opluchting van veel patiënten stelde de Gezondheidsraad vandaag... dat ME, oftewel Chronisch Vermoeidheidssyndroom... een ernstige chronische ziekte is... die beter wetenschappelijk onderzocht moet worden. Ik spreek zo de voorzitter van de Raad. En over een paar dagen is het lente. De liefde hangt in de lucht. Niet voor iedereen is het vieren van de liefde vanzelfsprekend. Straks in ons bus een gesprek over de postercampagne Celebrate Love... Wie is het NOS Journaal? Door Megens. Volgens het Franse persbureau AFP wordt de Noord-Syrische stad Afrin geplunderd. Dat zou gebeuren door Syrische rebellen die in de afgelopen weken Turkije hebben geholpen bij de strijd om de stad. Afrin werd gisteren veroverd op Koerdische IPG-milities. Vele tienduizenden mensen, voornamelijk Koerden, zijn de stad ontvlucht. Onder hen waren waarschijnlijk ook veel IPG-strijders... Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten... worden nu winkels, militaire gebouwen en overheidskantoren leeggeroofd. Er is een akkoord tussen de Britse brexit-minister David Davis... en EU-onderhandelaar Michel Barnier over de overgangsperiode na de brexit... Na het vertrek blijft Groot-Brittannië nog tot 1 januari 2021... deel uitmaken van de douane-Unie en de interne markt. Er is nu gesproken over die overgangsfase. Dus volgend jaar maart dan gaan de Britten uit de Europese Unie. Eh, en dan is er afgesproken dat er een overgangsfase komt... tot en met december van het jaar erop. Eh, tot en met december van 2020 dus. En dat in die periode min of meer alles bij het oude blijft. Zei Brussel-correspondent Thomas Spekshoor... voor bedrijven en burgers verandert in die overgangsperiode dus niets... Over wat de brexit na 2021 voor hen betekent... zijn de onderhandelaars het nog niet eens. De pers mag de voetballers van Oranje niet meer filmen... bij hun hotel in Noordwijk. Voorheen werden bij de draaideuren van huis de internationals opgevangen... door trouwe fans en de verzamelde pers. Maar vanwege de veiligheid mag dat niet meer van de KNVB. De politie is gestopt met het onderzoek naar de mishandeling... van een meisje van 15 in Emmeloord. Er wordt getwijfeld aan haar verhaal dat ze vorige maand werd... mishandeld door twee jongens. Die jongens zouden ook kwetsende opmerkingen hebben gemaakt... over haar geloof en haar hoofddoek. En de online-verkiezing van het beste raadslid van Nederland... is stilgelegd. Dat gebeurde na een oproep van website Geen Stijl... om niet op de Rotterdamse Noordin El-Ouali te stemmen... omdat zijn partij op de islam is geïnspireerd. Daarna raakte de verkiezingssite overbelast. De vermoeidheidsaandoening ME-CVS is een ernstige chronische ziekte... schrijft de Gezondheidsraad in een rapport. De oproep om de ziekte serieus te nemen is een erkenning voor de patiënten... zegt een woordvoerder van drie patiëntenverenigingen. Ze hoopt dat zo een einde wordt gemaakt aan het beeld dat de patiënten zich aanstellen. Dat stigma dat heeft nu te lang geduurd. En gelukkig heeft de Gezondheidsraad daar met dit advies toch wel een beetje een einde aangemaakt. In Nederland leiden tussen de 30 en 40.000 mensen aan me -CVS. Veel van hen strijden al jaren voor erkenning en een betere behandeling. In Parijs is een verdachte aangehouden van een schietpartij in Blerik. Hij werd opgepakt bij een controle op luchthaven Orly. De man zou betrokken zijn bij de dood van een man van 22. Die werd in november in Blerik op klaarlichte dag doodgeschoten. De verdachte was net geland met een vlucht uit frans guyana Hij wordt overgebracht naar Nederland. Wanneer is nog niet bekend.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 Morgen overdag is het weer droog en zonnig. Dan wordt het 5 tot 8 graden. Ja, De kou is nog niet uh, uit de lucht. Hoort u straks meer over van Willemijn Hoebert. Edwin Geretsen, wat zie jij op de weg? Ja, er staan vooral uh, korte dagelijkse files, Lara. Die leveren nog nauwelijks vertraging op. Het meeste oponthoud tot op nu toe op de ring van Amsterdam. De A10, Noord. Tussen Amsterdam, Hemhavens en Lansmeer. 10 minuten. De A15, Gorkum richting Rotterdam. Tussen Geldermalsen en tot Ruim een half uur vertraging door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. En op de A27, Utrecht richting Breda. Tussen Harenstein en Lexmond.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 en West Interior. We hebben op onze website 407.582 handtekeningen opgehaald. Dit referendum gaat door. Ik kan het nog steeds niet geloven. En ik denk dat het vast komt als ik het pak met papier zie. Nou ja, we gaan nu dus de campagne in. En wat wij belangrijk vinden is dat we een sterke inhoudelijke discussie gaan voeren over deze wet. En was die discussie inderdaad inhoudelijk? Zoals de initiatiefnemers van het referendum hadden gehoopt. Jeroen de Jager zocht ze zo op en spreekt ze na zes. In Groot-Brittannië en in Amerika staan ze op hun achterste benen vanwege Cambridge Analytica. Dat werkte voor de Trump-campagne en voor de... De Brexiteers. Het bedrijf maakte 50 miljoen Facebook-profielen buiten. How many profiles were you pulling? Tens of millions, upwards of 50, 60 million. We don't work with Facebook data. We don't have Facebook data. That's just fundamentally not true. Well, I'm going to be writing to Mark Zuckerberg, asking why they didn't take action against Cambridge Analytica sooner. Lara Rensen. News and In Amerika en groot brittannië hebben dubieus verkregen datasets dus een rol gespeeld in de verkiezingscampagne. Het is onduidelijk hoeveel invloed het heeft gehad. Of iets vergelijkbaars ook in Nederland gebeurt... dat heeft de NOS samen met ProPublica onderzocht. De redacteur van de NOS, Joost Schellevis, is hier. Joost, gebruiken partijen hier Facebook ook op dezelfde manier? Nou, Ze gebruiken wel Facebook om hun boodschap over te brengen... en ook op bepaalde doelgroepen te targeten, zoals dat dan heet in jargon. Maar het gaat bij lange na... Voor zover wij hebben kunnen zien gaat het bij lange na niet zo ver... als in de VS en het Verenigd Koninkrijk. Straks meer daarover. Om um, vijf uur, dan hoort u Joost Schelvis onder andere. En twee dagen voor we kunnen stemmen over de nieuwe inlichtingenwet... vroegen wij ons af hoe de initiatiefnemers van het referendum... de afgelopen maanden hebben beleefd. Jeroen de Jager, zocht op, ik zei het al, in Eindhoven. Jeroen, wat zijn ze daar aan het doen? Nou, ze zijn uh, folders aan het uitdelen. Uh, elke organisatie die campagne mocht voeren voor of tegen de referendumwet... die uh, had recht op 50.000 euro. En zo ook de initiatiefnemers, vijf studenten uit Amsterdam... nu in Eindhoven uh, bezig om te folderen, uh, affiches op te hangen. We zijn hier door de gangen van, uh, van de gebouwen aan het gaan. Echt narrow targeting, uh, denk ik, uh, zou je dat noemen in campagne termen. En uh, ja, dan zie je vooral onder de jongeren... Uh, die uh, stemmen bijna allemaal tegen die, uh, die wetten aanstaande, aanstaande woensdag. En hun ouders zeggen ze, stemmen voor. Dus uh, nou, nog veel te doen, uh, want ze zijn in alle steden bezig op het moment. Interessant, horen we zo meer. De EU en Groot-Brittannië hebben een akkoord gesloten over de overgangsperiode na het Britse vertrek van over iets meer dan een jaar uit de EU. eu onderhandelaar Michel Barnier en de Britse brexit minister, dat is David Davis, maakten dat eerder vanmiddag bekend. Today we another significant step by reaching Davis heeft het over een belangrijke stap en vertrouwt erop dat de Europese regeringsleiders later deze week de deal zullen goedkeuren correspondent Tim de Wit in Londen Tim waar komt dat akkoord in het kort op neer ja, in feite moet je dit zien als een belangrijk tussenakkoord... in het hele proces. Het gaat namelijk over de overgangsperiode. Dat is de eerste periode na de brexit... die officieel ingaat eind maart 2019, dus over ongeveer een jaar. En die overgangsperiode gaat ongeveer twee jaar duren. Kleine twee jaar, tot eind 2020. En dat is dan de fase waarin de Britten en de EU zich klaar gaan maken... voor de uiteindelijke nieuwe relatie. Dat is ook weer het deel waar ze het komende half jaar nog over, verder over gaan praten. Maar tot nu toe zelfs over die overgangsperiode is ongelooflijk uh, overgesteggeld de afgelopen maanden, maar er is nu dus toch een akkoord. Daarbij moet gezegd worden dat de Britten... een aantal belangrijke principes hebben laten varen... in die onderhandelingen over dit uh, akkoord. Uh, want in feite, die overgangsperiode kun je zo samenvatten... dat alles uh, ongeveer blijft zoals het nu ook is... Zoals uh, dus oftewel, de Britten blijven nog onderdeel... van de Europese interne markt. Dus voor bedrijven is dit goed nieuws. Die kunnen dan tot eind 2020 gewoon nog blijven handeldrijven... als dat ze nu ook gewend zijn. Of ben je bijvoorbeeld een EU-burger, een Nederlander... en ben je van plan om in de periode tussen eind maart 2019 en eind 2020 naar Engeland te komen en je hier te vestigen... dan behoud je ook nog steeds dezelfde rechten. Dat is dus voor EU-burgers uh, goed nieuws... dat dat die periode verlengd wordt. Maar ik zei het al, dit betekent dus dat de Britten... zich uh, behoorlijk, uh, nou ja, in elk geval... behoorlijke concessies hebben moeten doen. Want ze moeten zich in die periode nog gewoon aan EU-regels houden... zonder dat ze dus nog in Brussel aan tafel zitten... om erover mee te beslissen. Um, en dat betekent toch dat de Britten... flink wat water bij de wijn hebben moeten doen. Uh, aan de andere kant moet ik erbij zeggen... ze hebben ook wel één concessie teruggekregen... Namelijk dat de Britten al tijdens die overgangsperiode op eigen houtje nieuwe handelsverdragen kunnen sluiten met landen buiten de EU. Dan moet je denken aan Amerika, India, China. Dat willen de, de, de brexiteers hier natuurlijk. Hè. Weer hun eigen handelspolitiek. En de EU was daar lang tegen. Die zei van dat kunnen jullie pas na de overgangsperiode doen. Maar op dat punt heeft Brussel dus wat toegegeven. Oké. Okay. En dit is dus echt heel duidelijk uh, een overgangsakkoord uh, wat nog niet geregeld is. Dat alles wat met de toekomst te maken heeft. Nee, zeker. De, de toekomstige relatie, daar gaan we de komende maanden heel veel over horen. Dat is dus inderdaad die periode na die overgangsperiode. En daarnaast, er blijft toch ook een ongelooflijk heet hangheiser... waar ze het nu nog steeds en weer niet, zou ik eigenlijk moeten zeggen, overeen zijn. En dat is de grens tussen Noord-Ierland en Ierland. We weten, dat is een gevoelige grens, die is open op dit moment. Dat komt allemaal door uh, het Goede Vrijdagakkoord... en de geschiedenis in Noord-Ierland. Um, alle partijen in dit proces, dus zowel de Britten als de EU... zeggen we willen die grens hoe dan ook... Open houden. Het probleem is alleen van brexit. En eh, ook met name de harde brexit die de Britten voor ogen hebben. Ze willen dus uit die interne markt stappen. Die gemeenschappelijke markt van de EU. Ja, als je dat doet moet er op de een of andere manier... een vorm van grenscontrole komen tussen Ierland en Noord-Ierland. En al heel lang horen we de Britten zeggen... we zullen met een soort creatieve oplossing komen voor die grens. Een soort high-tech systeem. Zorgen dat we wel alles kunnen controleren... maar dat er geen grensposten nodig zijn. Een soort onzichtbare grens. Het probleem is alleen, zo'n grens heb je op dit moment nog nergens in de wereld. En eh, de EU wil ook nog veel meer details zien hoe dit dan in de praktijk eh, moet gaan werken. En nou ja, het probleem is, er is dus nog steeds geen oplossing voor. En de tijd dringt eh, als het hierop aankomt. Want ja. Eh, de onderhandelingen lopen nog altijd voort. Maar er is dus nog altijd geen, uh, geen enkele manier gevonden waarop zowel de Britten als de EU zeggen. oké, okay, uh, zo gaan we het doen met die grens in Noord-Ierland. Dus dat zal nog echt wel een probleem blijven de komende ja, tijd. Ja, dat wordt nog druk uh, duwen en marchera. Tim de Wit vanuit Londen. Dankjewel, Tim. 13 minuten over 4. Vandaag start in Amsterdam de campagne Celebrate Love. Met daarop kussende stellen, zowel homo als hetero. Met verschillende afkomsten en religieuze achtergronden. En de boodschap is: iedereen is vrij om zijn of haar eigen partner te kiezen. De nieuws- en cobus is in Amsterdam naar Ida Arongsep. Hoe tolerant zijn we in Nederland ten opzichte van niet-traditionele relaties? Nou Lara, als je kijkt naar homoseksuele relaties... dan zie je dat in Nederland steeds toleranter wordt. Terwijl Europa breed, je ziet dat mensen steeds minder tolerant worden. Dus in die zin doen we het heel goed. En als het dan gaat om gemengde relaties... zien we dat 1 op de 6 stellen in Nederland een zogenaamd gemengd koppel is. Best goed, kan je zeggen. Maar ik heb begrepen dat dat anders was in 1963. Francesco, hoe zat het toen? Nou ja, mijn vader is Italiaans, mijn moeder is Nederlands... en mijn moeder is in 1963 verstoten door haar familie... omdat ze met mijn vader een relatie aanging. Het waren de eerste gastarbeiders die in Nederland uh, aankwamen. En vanaf dat moment heeft zij eigenlijk nooit meer contact gehad met de familie... maar ze zijn nog steeds getrouwd, dus het was best wel een goede relatie. En jij hebt dus ook jouw Nederlandse familie nooit gezien? Uh, nee, niet de, de indirecte familie. Dus wel de broers en zusters van mijn moeder. Uh, daar hadden we wel contact mee, maar de neven en nichten... en alles wat daar omheen hing, dat heeft allemaal afstand genomen. En Francesco, jij hebt bij jouw moeder thuis... heb jij nog brochures gezien van de Nederlandse overheid waarin staat dat? Uh, dat het uh, afgeraden werd om met Italiaanse gastarbeiders een relatie aan te gaan... vanwege culturele verschillen, vanwege religieuze verschillen... En vanwege het feit dat het niet verstandig is om dat te doen. Dus jouw moeder is een echte voorloper als het gaat om op de barricade op voor liefde? Ja, echt wel. Voelt ze het ook zo? Ja, daar heeft ze ook echt voor gekozen. Jij hebt op jouw beurt weer gekozen voor een Nederlands-Turkse vrouw. Ja. En is dat ook een sprookje? <laughs> ja, nou ja, dat is op zich heel goed gegaan. En uh, ja, ik heb daar verder geen problemen mee gehad. En dat, ja, dat, dat is goed gegaan. En uh, helaas is de relatie voorbij. Maar dat heeft hele andere oorzaken. Ja, en over die andere oorzaken wil ik straks meer weten. In de bus zit ook uh, Yashim, is Yashim, jij bent Nederlands Turkse, getrouwd met een autochtone Nederlandse man, zoals ja. dat heet. Is ja. Nederland van nu toleranter dan in 1963? Nee, niet zozeer. Ik zou het niet zeggen toleranter. Nee, helemaal niet. Nee. Want? Nee. Nou ja, ik merk gewoon dat we nu vooral dat de verschillen groter worden. Dus mensen benadrukken vooral de verschillen. En um, ik uh, ervoer dat vroeger toch anders, absoluut. Ja, zeker. En jouw Nederlandse, auto Nederlandse autochtone schoonfamilie benadrukt die ook het verschil van jouw Turk zijn dan? Nou ja, kijk, uh, mensen, als ik dan vertel dat ik een. Uh, met een Nederlander getrouwd was, zij ze: dus, Oh, wat dan zouden Is je familie waarschijnlijk uh, had wel wat moeite met acceptatie. Maar het is juist wel andersom geweest, zeg maar. De verschillen. Mijn, mijn familie um, heeft uh, mijn man meteen geaccepteerd, meteen. En dat is, vind ik wel heel bijzonder, maar mensen uh, dachten daar heel anders over. want oh, ik ben Turks-Nederlands, ja. dus. Maar het is eigenlijk. Uh, heeft zijn familie jou wel geaccepteerd meteen? Um, nee, nou dat, was wel, wel, dat ging wel moeizaam, zeg maar. Ze hadden wel echt moeite. Uh, Wat was moeite. het bezwaar dan? Wat zeiden ze? Nou, het is niet, niet nog ineens zo'n bezwaar... maar dat je echt, ik, ik, ik heb me nergens eigenlijk uh, echt uh, Turks gevoeld, nergens. Op Nijrode niet, bij de Baak niet, waar ik ook was. Maar bij hen voelde ik me dat wel absoluut, ja, absoluut. Zij liet me dat, dat wel echt voelen, ja. Heb je nu nog wel contact? Of na deze uitzending al <laughs> helemaal niet meer? Oh god, ja, nou nee ja, um, ja, ik heb wel contact, ja. ja. Kom, jullie komen ja. wel bij elkaar af de vloer? Nee, niet, niet, heel, niet, niet heel vaak, nee. Nee. nee. Maar jij en jouw man ja. zijn wel samen, dus het lukt ja. jullie wel om het toch samen goed te hebben. Uh, nou, dat is, dat is wel dus een uitdaging, zeg maar. Dat is wel zeker een uitdaging. Ja. Ja. En dan denk je, ook: okay, oké, Nederlands, Turks, uh, Italiaans, ingewikkeld. Dat ja. kan ingewikkelder. Als je biseksueel bent en dan verliefd wordt op een transvrouw... Esther en Petra. Nog ingewikkelder. Ja, zo kan je dat zien, maar zo voelt het niet. Nou. Hoe het wel voelt. En vooral dan ook, wat is dan de ultieme taboe-relatie in ons land? Dat is de relatie tussen moslim en niet-moslim. Daar straks meer over. Kijk eens aan. We horen zo meer van Ida Aronzep. Vanuit de Nieuws in Kopers dus in Amsterdam. Edwin Gerrit, zo is het op de weg. Dag Lara. De korte dagelijkse fiets staan er vooral. En die leveren niet zoveel vertraging op. Het meeste oponthoud op dit moment op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor Waardenburg 10 minuten. En op de A15 gehoor ik hem richting Nijmegen. Tussen Alvordheerdam en Tiel 20 minuten. Dat is de nasleep van een ongeluk.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 See you. Only you singer songwriter uit Groot-Brittannië Love Me Like You Do. Wethouders worden in de toekomst strenger gescreend. Alle kandidaatwethouders moeten straks een verklaring omtrent gedrag, een VOG hebben en slagen voor een basistoets integriteit. Dat maakte minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vandaag bekend. Politiek verslaggever Marlene de Roy vroeg haar wie er dan straks geen wethouder meer mag worden. Iemand die geen verklaring omtrent gedrag kan overleggen. We gaan ook een basistoets integriteit invoeren... die voor alle gemeenten hetzelfde zijn. Nou, die horde moet ook gepasseerd worden. Dat zijn dus mensen die grote overtredingen hebben gegaan in het leven. Ja, of die eh, belangenverstrengeling aantoonbaar is. Hè, dat zou je je ook zomaar kunnen voorstellen. Mij verbaast het een beetje, want je moet voor heel vaak zo'n VOG ja. hebben. Ja. Als je taxichauffeur wil worden, ik moest het een keer doen toen ik in huis wilde huren ergens. Ja, precies. Maar de verklaring omtrent gedrag is gericht op een bepaalde situatie of op een bepaald vak wat je wilt uitoefenen. Ik heb zelf, ook toen ik wethouder werd, heb ik ook een verklaring omtrent gedrag overhandigd. Dus in sommige gemeenten is het al gebruik om het te doen. Maar het is dus specifiek gericht op de functie die je gaat doen. En hier is dat natuurlijk een, een, een politieke functie in het openbaar bestuur. Nu is hij dus niet verplicht, maar dat nee. wordt hij wel. Klopt, hij is nu niet verplicht. Het gebeurt wel in sommige gemeenten. Maar straks geldt hij gewoon overal. Waarom is dat nu nodig? Gemeenteraadsverkiezingen komen natuurlijk aan. Ja. Maar heeft u ja. aanleidingen daarvoor? Ja, het is echt gebaseerd op de signalen die ik heb gekregen van burgemeesters, van wethouders, van commissarissen van de Koning. Uh, over het geheel genomen hebben we denk ik een hartstikke goed openbaar bestuur. Uh, met mensen die ook integer zijn en die proberen hun werk uh, in, in, met alle overtuiging te doen. Uh, maar we hebben ook gezien dat het misgaat in het lokaal openbaar bestuur. Uh, dat er conflicten zijn gerezen, dat er onduidelijkheid is gerezen. Uh, dat er ook sprake is van ondermijning waar de onderwereld en de bovenwereld elkaar raken. Nou, om die redenen willen we voor de toekomst dit eigenlijk verstevigen... Uh, om te voorkomen dat het, uh, dat het fout gaat. Dit doet u nog even snel voor de gemeenteraadsverkiezingen... om een soort vinger op te steken naar de mensen die, die straks wethouder worden... van kijk uit, er komt een toets aan. Ja, kijk, die gemeenteraadsverkiezingen zijn woensdag. Daarna begint natuurlijk uh, de collegevorming. Uh, zullen er ook nieuwe wethouders aantreden. Dus ik wijs eigenlijk de gemeenteraden ook op hun verantwoordelijkheid. Het is vaak iets wat, wat echt in de gemeente zelf kan en moet worden opgelost... Uh, en ook de partijen die wethouders willen leveren van Denkrom. De mensen die je levert, die moeten staan voor integriteit. Dat vind ik heel belangrijk. Daarnaast komt u nog met een, een soort toets, een extra toets. Ja, we noemen dat de basistoets integriteit. Uh, we willen eigenlijk niet, he, veel gemeenteraden zeggen... we doen een integriteitstoets voordat we iemand benoemen. Maar vervolgens uh, verschillen die nogal. He. Dus de een vraagt dit en de ander vraagt dat. Ik wil daar een, een, een basis in leggen die voor alle gemeenten hetzelfde is... zodat het ook vergelijkbaar wordt en dat er geen discussie kan ontstaan... of het wel eigenlijk wel een goede integriteitstoets is. Kun je dus uh, een paar vragen noemen die in zo'n toets staan? Nou, het kan bijvoorbeeld gaan over belangenverstrengeling. Eh, natuurlijk, wat heb je zelf voor zakelijke belangen? Eh, misschien ook naast de omgeving, eh, familie. Eh, het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld het cv eh, nog eens goed toetst. Hè, dat er geen eh, diploma's opstaan die in de praktijk eigenlijk nooit blijkt het zijn behaald. Dat soort zaken. Interessant, in aanloop natuurlijk ook naar de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag. Laboratoria. Oplossingen voor Doorbraak. We gaan het nu hebben over het grote mysterie rond ME... ofwel CVS, chronisch vermoeidheidssyndroom. De aandoening waarbij patiënten naast een reeks andere... mogelijke klachten zoals spierpijn en hoofdpijn... zich voortdurend uitgeput voelen bij de dingen die ze doen. In zware gevallen liggen mensen zelfs bijna de hele dag op bed. En toch zijn de exacte oorzaken onbekend... De Gezondheidsraad is een wetenschappelijke organisatie die de politiek over gezondheidskwesties adviseert. En vandaag, na twee jaar beraad, is deze raad met een nieuw advies gekomen over de oorzaken en mogelijke behandelingen van de aandoening. De voorzitter van de Gezondheidsraad is hoogleraar neurologie Pim van Gol. Meneer van Gol, goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw Rensen. Kunt u kort en krachtig verwoorden wat de nieuwste bevindingen van de raad zijn over deze aandoening? Belangrijkste conclusies van het advies van vandaag zijn: neem patiënten met MECVS serieus. Serieus in de patiëntenzorg, dokters, neem ze serieus in wetenschappelijk onderzoek en neem hen serieus bij uh, uitkeringen. Die erkenning is voor veel patiënten heel belangrijk, natuurlijk. Want soms krijgen ze vanuit de omgeving nog te horen dat ze zich aanstellen. Dat het tussen de oren zit, of alleen maar tussen de oren. Dat ze niet ziek zijn. Wat zijn de mogelijke oorzaken die u als gezondheidsraad nou, geïdentificeerd heeft? In het advies lopen we eigenlijk een hele lange rij... mogelijke oorzaken en factoren langs. Het vervelende is dat er niet één oorzaak aanwijsbaar is. Dus um, ja, als ik die allemaal nu ga opnoemen... zijn we wel even bezig. Maar dat loopt uit één van... Uh, Dingen die mis kunnen zijn in het immuunsysteem uh, bijvoorbeeld en hormonale veranderingen mm -hmm. en zo kan je een hele lijst eigenlijk opzommen. En zijn dat veranderingen die over het algemeen allemaal tegelijk plaatsvinden? Is het een uh, multiprobleemziekte? Zou je het zo kunnen formuleren? In het advies duiden we het aan als een multisysteemziekte, maar dat maakt niet zoveel uit. Multiprobleem is ook prima. <lacht> uh, en zo, zo kan je dat inderdaad karakteriseren. Dat maakt dat mensen ook eigenlijk een heel scala aan verschillende klachten hebben. De eerste, allereerste onderliggende oorzaak kunnen we niet behandelen, want die kennen we niet. Er kan natuurlijk wel ingegrepen worden, bijvoorbeeld met pijnstellers bij pijn of met slaapmiddelen bij vooral voor op de voorgrond staande slaapklachten. Mm. Nou willen veel uh, me patiënten dat de ziekte als een fysieke ziekte wordt erkend... in plaats van alleen een psychologische. Gaat u als gezondheidsraad daarmee in mee? We hebben eigenlijk oog, aan het hele oog voor het hele spectrum aan klachten... die uh, voor een deel fysiek van aard zijn... We weten ook dat cognitieve gedragstherapie een deel van de patiënten kan, uh, kan helpen. En eigenlijk zoals bij alle aandoeningen in de geneeskunde... Hè, dat geldt voor een gebroken been of voor een hernia... hebben we ook oog voor de gevolgen die een ziekte uh, heeft... voor het uh, psychologisch welbevinden ja. en voor de sociale gevolgen ja, van, een, gaat, van een aandoening. Waar gaat u dan mee in um, het beeld van een fysieke ziekte? Of blijft het vooral. Ik hoor vooral psychologische elementen, heel eerlijk gezegd. Nou, we hebben het gehad over pijn uh, en slaapklachten bijvoorbeeld. Dat, mm -hmm. dat zijn, die hebben wat een, een fysiek, uh, fysieke grondslag, zou je kunnen zeggen. Soms treedt er ook koorts uh, op. En uh, klagen patiënten over duizeligheid? Hebben ze vooral moeite met overeind komen? Dat zijn allemaal componenten van dat hele scala aan klachten bij deze aandoening. Is het nog te onduidelijk wat de exacte oorzaken zijn? Is dat uh, toch misschien ook het grote probleem? Dat is een, een, een belangrijk deel van het probleem. Er zijn eigenlijk geen goede diagnostische instrumenten. Dus uh, instrumenten waar, waarbij je eenvoudig de diagnose kan stellen. En er is veel onduidelijk over de oorzaak. Deze ochtend sprak het Radio 1-journaal met Lisa Klaassen. Zij is een van de duizenden patiënten die Nederland kent. Zij vertelde wat ze van het advies van de Gezondheidsraad hoopte. Laten we even luisteren.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 We bepleiten vooral ook nieuw, uh, nieuw onderzoek. En wij hebben niet gezegd over cognitieve gedragstherapie, bijvoorbeeld, dat dat uh, niet geprobeerd mag worden of, of moet worden. Mm -hmm. Wij zeggen, bespreek dat als goede mogelijkheid met patiënten. En deze mevrouw klinkt als een mevrouw die uh, daar misschien niet zoveel baat bij zal hebben. Nee, Omdat op voorhand. Ja, eigenlijk en, uh, daar weinig voor lijkt te voelen. Maar dat kan wel gevolgen hebben voor uh, verzekeringsgeld dat patiënten ontvangen... als ze niet uh, meewerken aan bijvoorbeeld cognitieve bewegingstherapie. Daarover zeggen wij die cognitieve gedragstherapie... die werkt weliswaar bij een deel van de patiënten... Uh, maar die kan niet aangemerkt worden als een behandeling... die je daadwerkelijk ook moet proberen in de zin van een verplichting. Dus wat voor gevolgen heeft dat dan voor die patiënten nu met, met uw advies... Dat heeft tot gevolg mogelijk, maar dat is aan beoordelende instanties. Wij adviseren eigenlijk om de stelling in te nemen... dat als een patiënt daar absoluut niet voor voelt... dat dat geen grond moet kunnen zijn om hem of haar een uitkering te onthouden. Kijk eens aan, helder. Denkt u dat het advies van de Gezondheidsraad in ieder geval kan voorkomen... dat mensen nog worden gedwongen tot zulke therapieën? Wat is uw inschatting. Ja, dwingen, iemand dwingen tot therapieën, dat werkt in het algemeen niet zo goed. En in het, over het algemeen worden ongeveer 95% van onze adviezen opgevolgd. Mag ik naar tevredenheid nou, zeggen? Nou, dat is een aardige dus, score, ja. <laughs> het is een schatting ook, hoor. mevrouw Oké, okay, okay. dank hoor voor je toelichting. Pim van Gogh, tot uw dienst. neurolog en voorzitter van de Gezondheidsraad. Zo dadelijk in nieuws en in KODP van de A heeft uh, goed op het netvlies hoe ze het in veel steden bij de landelijke verkiezingen hebben gedaan. En daarom verwachten ze in bijvoorbeeld Amsterdam woensdag veel stemmen aan Denk te verliezen. En ons belangrijkste verhaal om uh, vijf uur hebben gekozen voor eh, Facebook. Ook Nederlandse politieke partijen maken op Facebook gebruik van gerichte advertenties. Maar dat gaat niet zo ver als de verhalen die we nu uit de Verenigde Staten hebben gezien in Groot-Brittannië. De NOS hield de afgelopen gemeenteraadscampagne op Facebook in de gaten hoe de partijen hier wel te werk gaan. NTO Radio 1.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 Dorald, dankjewel. We gaan naar het weer. Willemijn Hoerberg. Ik vond de tonnel wel fris vandaag. Ik dacht dat het wat ja. zachter zou zijn. Nee, dat is het helemaal niet. Terwijl als je binnen zit, je kijkt naar buiten, is het prachtig zondag. Ja, en dan krijg je echt zin om zonder blauwe. jas naar buiten te rennen. En dan doe je dat en dan ren je heel gauw weer naar buiten. Ja, ja. Om toch die jas te halen. <laughs> ja, want het is gewoon nog koud. Het is drie, vier graden op de, op de thermometer. Dus inmiddels is de temperatuur wel wat opgelopen. Vanochtend was het rond een uur of acht. Vroeger nog op heel veel, uh, heel veel plaatsen. Met een beetje wind erbij is het gewoon... Ja, koud. Ja, best ja, wel. Ja, die wind voelt Het is een koude wind nog steeds. Ja. Houden we dat? Nou, morgen is het wel wat zachter dan vandaag. Gaat of. 5 tot 8. De waardes waar we vandaag niet aankwamen. Ook dan heel veel zonneschijn. Maar tussen vandaag en morgen zit nog een nacht. En uh, meestal niet zo heel erg interessant. Want de meeste mensen slapen toch. Maar, maar goed er zijn ook wel wat mensen onderweg. En we krijgen komende nacht te maken met een zone. Die over ons land gaat trekken van noord naar zuid. En daar zit uh, wat lichte regen. Er, zijn, er vallen geen grote neerslaggeveelheden uit. Maar er zit wel wat sneeuw op. ijzel Dus het kan heel lokaal tot gladheid leiden. En dan echt vaak van die verraderlijke gladheid. Die je helemaal niet ziet. Mm. Dus als je vannacht de weg op gaat. Is het echt opletten geblazen. En morgenochtend denk ik ook nog, vooral dan voor het zuiden van ons uh, land, misschien in het zuidoosten, dat er nog een beetje wat, uh, wat lichte sneeuw kan vallen bijvoorbeeld. Okay, ja. Dus het is echt uh, vannacht en morgenochtend opletten. En, en dan namelijk morgenmiddag gewoon ja. weer genieten. Ja, oh, inderdaad, 5 tot 8 graden. Um, qua wind ietsjes minder denk ik, uh, met name wat dieper land inwaarts. Dus voor het gevoel is het echt wel wat, uh, wat zachter. Morgen begint trouwens ook de astronomische lente zag ik ergens voorbij komen. Geheel zo terzijde eventjes. Geheel zo terzijde, ja. ja. Het wordt weer daar misschien nog niet helemaal aan nee, dan. Nee, maar het komt er wel aan volgens mij. komt er Dat, aan, ja. precies. Ja, die heb ik ook. Of is het hoop? Wie weet. Ja. Willemijn, hoe weer? Dank je wel. Hoe is het op de weg, Edwin Gerritsen? Er staan vooral dagelijkse files. Veel bijzonderheden zijn er nog niet. Op de A12, Utrecht dicht Den Haag. Tussen Nieuwebrug en Knoop het Gouw. Een kwartiervertraging door een ongeluk op de A20 richting Rotterdam. Daar is één rijstrook dicht. Op de A15 Gorcom Nijmegen voor Tiel. 10 minuten vertraging dat is de nasleep van een ongeluk. A59 ten bos richting Zonzeel voor knopend Hoijpolder. 10 minuten vertraging dat heeft te maken met een ongeluk met een vrachtwagen bij knopend Zonzeel. Daar is de verbindingsweg naar de A16 richting Breda dicht. <tied>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 Access for all. First class internet. Vijf, bijna zes minuten over half vijf. Fijn dat u luistert naar Nieuws in Koop. Binnen de A is weinig optimisme bij lokale bestuurders. Een beloning voor jarenlang meebesturen... dat lijkt er op veel plekken bij deze gemeenteraadsverkiezingen niet in te zitten. De partij heeft last van het landelijke imago, zou je kunnen stellen. Daarnaast krijgen ze voor het eerst in diverse gemeenten concurrentie van DENK. Verslaggever Nicole Vever ging op pad met Ahmed Badoet, afzwaaiend stadsdeelvoorzitter in Amsterdam-West. Ik denk dat geen krijgt, hè? De markt voor het stadsdeelkantoor in Amsterdam West. Ahmed Badoet lijkt oh, iedereen te kennen. is Alles goed? Ja, alles goed. Kom eens hier, kom eens hier. Eén zin nog, zijn. Ik ben uh, na 16 jaar weer klaar, dus ik laat het niet ouder aan anderen. Ik ja? heb niet veel daadgesteld. Ik heb nog warmte Succes, hè? Voor de deur van het buurthuis x Bibliotheek staan kinderen te wachten op hun bijles. Alles goed? Hoe heet jij? Mert. Dag Mert. Hi. Aja. Dag Kaya. hi. Alles goed Selim? De mensen willen weten hoe het hier gaat in de wijk. Kunnen jullie iets vertellen? Wat vinden jullie van Slotenmeer? Ja. Het is wel een raar wijk, maar wel gezellig. Wel gezellig? Het is raar aan de wijk. Uh, ja, veel. Uh, vechten. Het is wel verminderd. Ja. De buurt helpt elkaar, maar we blijven de westside toch? Ja, de westside. Het gaat beter met de westside. Een wijk met 167 nationaliteiten. Veel oude woningen en een hoge werkloosheid. De wijk is absoluut verbeterd, ja. Wat ik heb aangetroffen in 2002 en wat ik ook aangetroffen heb als wethouder in 2006. Als ik dat vergelijk met, met toen, dan denk ik dat wij behoorlijke stappen hebben gezet in Nieuw-West. Ja. De wijk is veiliger geworden, blijkt uit cijfers. Het aantal groepen jongeren dat zorgt voor overlast... is teruggebracht van 22 naar 5 groepen. Maar het veiligheidsgevoel van de burgers blijft achter. In 2014, dat we hier naartoe verhuisden, was dit een gebied wat erg onveilig was. Dat, dit was een gebied waar ouderen avonds samenzien naar buiten durfden te lopen. Ik heb nu een probleem, dat nu eigenlijk bewoners klagen... Dat bezoekers van de horeca hier overlast veroorzaken. Dus in plaats van 2014 waar mensen niet graag wilden komen, heb je een luxeprobleem dat mensen niet weg willen gaan. Ook economisch gaat het beter. We gaan naar de supermarkt, waar producten uit alle windstreken te krijgen zijn. Dit is een van de uh, is supermarkten waar je gewoon alle wereldproducten onder dak hebt. Het is dus van uh, Afghaanse, Turkse, uh, Surinaamse, uh, alles is hier te vinden. Dus ik had een discussie over uh, jongeren die niet aan het werk komen omdat dus ze gediscrimineerd worden. Dus heel veel ondernemers in de Nieuw-West zijn gewoon eigen onderneming gaan beginnen... om ook daarmee ook werkgelegenheid te creëren. We praten verder in een druk koffie- en theehuis. Een van de succesvolle nieuwe ondernemingen in de wijk. Ondanks de succes in de wijk is zijn partij ook hier niet beloond. Bij de Tweede Kamerverkiezingen verloor de PvdA fors in Amsterdam-West. Ja, maar blijkbaar uh, is de lokale bestuurder uh, met de verkiezingen uh, gaat het niet om hetgene wat ik hier heb uh, neergezet. Was, uh, uh, in het stemhokje gaat het meestal toch wat er landelijk uh, wordt geroepen en landelijk wordt besloten. Helaas, Het nou, ja, is interessant natuurlijk om te zien dat uh, een partij zoals Denk in Nieuw-West, die hebben hier drie weken gevlaaierd... en daar hebben zo'n 19% uh, van de Amsterdamse Nieuw-West op denk gestemd. Als je dan naar mensen vraagt... van uh, is dat vanuit onvrede van mijn aanpak van Nieuw-West? Nou, dat is het absoluut niet. Is het vanuit onvrede dat uh, ja, mijn partij landelijk... Uh, nou, dat zij zich uh, niet gehoord voelt? Wat verwacht u voor de, voor de verkiezingen van 21 maart? Ik denk dat we ook gaan scoren. Goed gaan scoren in de wijk. Omdat uh, ja, men toch niet tevreden is over het klimaat... Hoewel het goed gaat bij Nederland. Het gaat goed met de economie. We verdienen meer dan vier jaar geleden. We staan er beter voor dan vier jaar geleden. Maar mensen voelen dat misschien uh, niet. Ja, en de mensen... Het is dus het gevoel van gezin, gehoord en gewaardeerd voelen. Dat is wat ontbreekt. En dat is dus de gevestigde partijen. Inclusief mijn partij... ...daar zich ook te raden moeten gaan van waar komt het nou vandaan? Waarom uh, volle jongeren zich niet aangetrokken tot, tot, tot mijn partij? Denk is ontstaan uit, uh, uit mijn partij. Dat zijn gewoon ex-P van de A-leden. Ik bedoel, de toon die zij zingen is niet anders dan wat wij altijd roepen... vanuit de Partij van de Arbeid. Uh, zij maken net het verschil dat ze dan net even iets meer roepen... En het is natuurlijk makkelijker om te roepen dan te besturen. Wij zijn de bestuurspartij, de Partij van de Arbeid, we hebben onze verantwoordelijkheid altijd genomen. We hebben altijd geprobeerd om iedereen bij elkaar te houden. Dat zie ik de komende tijd met de partijen, met de, de ontwikkeling in Amsterdam, zie ik dat helaas dat ik niet gebeuren. De bestuurders, mijn opvolgers, die worden aangesteld door het college van BNW. Nou, mijn inschatting is dat DENK niet direct in het college van BNW van Amsterdam terecht gaat komen. Wat je gaat krijgen is de oppositie vanuit Nieuw-West met de grote partij DENK. Versus de coalitie in de stad waar DENK geen onderdeel van is. En dan zijn we nog verder van huis. Want er zijn mensen die zich niet gehoord en gevoel, uh, gewaardeerd voelen. En als we dus in die situatie komen dan kan het alleen maar erger worden. En daar maak ik me zorgen over. Als men de, mensen inderdaad op een gegeven moment niet mij, meer op mijn partij stemmen, dan vind ik het jammer. Maar het gaat terugkomen, want ik, uh, nogmaals, mijn partij is uh, het huis. En ik uh, denk op een gegeven moment iedereen weer terugkomt uh, naar huis. En het is nu even het walen, maar ze gaan terugkomen. Internationaal heeft Badoet nu succes met zijn jongerenbeleid. Een harde aanpak, gecombineerd met begeleiding naar een baan en werk. Het levert vruchten af. Vanuit het maai maakt zich zorgen om de wijk die hij achterlaat. Wellicht onterecht. Welke groep ziet je? Groep 7. Groep 7. Ja. En wat wil je worden? Burgemeester. Wil je mij overnemen? Nou, dat zit in ieder geval wel goed. Er zijn opvolgers. Nou, met Badoet afzwaaiend stadsdeelvoorzitter in Amsterdam-West. Nog twee dagen, dan is het zover de gemeenteraadsverkiezing Gaat u uitgebreid over horen hier op NPL Radio 1? Het is tien over half vijf. Tijd om weer bij te praten over de laatste ontwikkelingen op gebied van tech. Bij me is NOS-tech-redacteur Nando Kastelijn. Ja, dan moeten we het toch echt even hebben over het databedrijf Cambridge Analytica. Eh, groot nieuws mm -hmm. dit weekend. Alle ontwikkelingen omtrent dat bedrijf en Facebook. Het heeft um, werk gedaan voor de campagne van Donald Trump... en het liefkamp van Brexit. Het bedrijf heeft op heimelijke wijze gebruikersdata... van 50 miljoen Facebook-gebruikers verzameld. Straks, na vijven, hebben we het over de Nederlandse kant van het verhaal. Hoe gaan uh, politieke partijen en dit soort uh, bedrijven om... met informatie bijvoorbeeld van, uh, van Facebook? Met jou, Nando, gaan we het eerst nog even hebben over... de man die dit verhaal aan het rollen bracht. Ja. De klokkenluider, Christopher Wiley. Um, wie is hij? Ja, um, het het is een hele fascinerende gast. Als je naar de website van The Guardian gaat, dan staat er ook een groot profiel van hem. Het is een hele uh, ja, uitsprekende gast. Hij heeft roze haar, kort roze haar. Hij is afkomstig uit Canada, heeft daar ook in het verleden voor uh, politieke partijen werk gedaan. Is heel jong. Hij begon met het werk op zijn 24e. Toen heeft hij ook voor Cambridge Analytica werk gedaan. Hij is nu 28, dus hij is echt heel jong hiermee begonnen. Mm -hmm. uh, en hij omschrijft zichzelf op een gegeven moment als een, een, een, een, een homo die uit Canada komt, die vegan is en die uh, voor gezorgd heeft dat Steve Bannon... een psychologische machine krijgt om mensen te beïnvloeden. Dat, het, het, het, het, het is een heel complex verhaal. Maar ja, het wat Steve neerkomt. Bannon was eigenaar van... bestuurder van... Ja, Steve uh, Bannon was Analytica. eigenaar van, van Cambridge Analytica. Die heeft het samen met hem opgezet. Um, en ja via een aantal zijpaden... via Canada en Groot-Brittannië... kwam hij uit bij uh, de familie Mercer. Dat, dat is de familie die geld heeft gestopt... in Cambridge Analytica. Kwam hij uit bij Steve Bannon. En zo is hij met hem gaan samenwerken... en heeft hij met hem uh, ja, Cambridge Analytica bedacht in feite. Dat is het begin. Dat, het begin. Dat heeft grote gevoel gehad en hij heeft daar nu dus openheid van zaken over gegeven. Wat is daarbij zijn eh, motief? Ja, het motief wat uit het verhaal wat met hem geschreven is, klinkt, is ja, misschien wel een zekere vorm van spijt. Hij had zich niet gerealiseerd toen hij eraan begon... in 2014, 2015, wat hij aan het maken was. Hij is daar denk ik achteraf gewoon enorm van geschrokken... en hmm. zat daar lange tijd mee. Uh, en uh, na een jaar uh, puzzelen en trekken en praten met hem... Uh, lukte het een journaliste van The Guardian... om hem het hele verhaal ja, te laten vertellen. En dat werkte tot dit uit. Want het bedrijf, um, doordat ze enorme hoeveelheid data um, verkrijgen... En dat is dus deels legaal. En soms zoeken ze de randen van de wet dus duidelijk op. Wat, wat doen ze daar dan nou mee? En met die wat data, heeft hij bedacht? Het idee wat hij bedacht was... Uh, het, uh, hij wilde die profielen van die dus 50 miljoen Amerika vooral Amerikaanse kiezers wilde hij koppelen aan hun gedrag. Hij wilde zien wat, wat, hoe, hoe zitten ze in feite psychologisch in elkaar. Mm. En hij hoopte op die manier uh, veel beter uh, ja, advertenties op hen te kunnen targeten. Natuurlijk in het, in het achterhoofd verkiezingen, Amerikaanse verkiezingen, misschien ook wel andere verkiezingen. En zo uh, uh, ja, databedrijven als Cambridge de mogelijkheid te geven veel ja, specifieker data uh, te gebruiken. Door op de juiste knoppen te kunnen drukken bij mensen, omdat ze meer wisten over. Uh, dat is het idee, dat is inderdaad de theorie. De praktijk is wat weer barstiger. Ik heb vandaag een aantal mensen gesproken, wetenschappers die zeggen van, nou ja, dat micro targeting daar zijn wel wat vraagtekens bij te stellen. Hmm. Maar hun idee was om op deze manier uh, gebruik te maken van die data en dat in te zetten. Overigens ontkent Cambridge Analytica dat ze die 50 miljoen ja, gebruiksgegevens hebben ingezet bij de Trump-campagne. Oké, okay, Want die methode ontkennen ze niet, hè? Dat, daar zijn ze heel open over. Ja, de methode zijn ze zeker Van open die uh, psychographics. Hoe is het nu met deze Christopher Wiley? Want er is nogal wat gebeurd ondertussen. Dat is wat je wel kunt zeggen. Uh, hij is geschorst door Facebook, sterker nog. Hij mag niet meer op Facebook komen. Pardon? Mag niet meer op WhatsApp komen en mag niet meer op Instagram komen. Hij is volledig afgesloten, zegt hij zelf. Uh, hij is en zijn Littica. accounts kwijt. Hij, dus. is de, nou ja, kwijt. Uh, hij is gewoon momenteel geblokkeerd, staande het onderzoek... wat, wat Facebook in alle haast heeft ingesteld. En iets zegt mij maar dat zijn telefoon momenteel roodgloeiend staat... want iedereen wil natuurlijk zijn verhaal horen. Uh, en daar heeft hij een jaar zich op kunnen voorbereiden, zou je kunnen zeggen. Zo. Goed, straks meer, na vijf, over de Nederlandse kant. Dank je wel voor nu. Nando Kastelijn, nog even naar de verkeersinformatie. Edwin Gerritsen. Er staan vooral dagelijkse files. De meeste vertraging is er bij Gouda. En met name op de N219, Zevenhuis richting Capelle aan de IJssel... tussen Gouda en de aansluiting met de A20, drie kwartier... News Co. Het is kwart voor vijf, we gaan zoenen. Het was dit weekend groot um, in het nieuws. Um, de campagne Celebrate Love, met erop kussende stellen. Het is al vaker ook in het nieuws geweest, want die campagne zou eerder starten... maar dat is allemaal niet gebeurd. Um, zowel homo als hetero met verschillende afkomsten en religieuze achtergronden... Um, daar gaat het om die stellen zijn te zien op die postercampagne in de wat is de boodschap van de campagne? Wat, wat, wat willen ze vertellen? Ja, Lara, de boodschap is... iedereen is vrij om zijn of haar eigen partner te kiezen. En, weet je, en dat is zo'n mooie volzin. Hè? En dan denk je, oh ja, natuurlijk is iedereen vrij. Maar als je dan kijkt, en dat is natuurlijk vaker met die mooie zinnen... als je kijkt naar de praktijk dan is die vele malen weer, barst, weer barstiger. ook als het over dit onderwerp gaat. Bij mij hier in de bus zit Theo. Theo is in het Nederlands Turks homoseksueel en kijkt mij nu glimlachend aan. Ja. <laughs> Theo, hoe makkelijk is het? Je lacht breed. Maar is het zo makkelijk om de liefde van je leven vrij te kunnen kiezen? Nee, is helemaal niet makkelijk. Ze hebben aan mijn Nederlands kant wel een hele vrije opvoeding gehad... maar mijn Turkse kant gewoon niet geaccepteerd. Dus die accepteren eigenlijk niet uh, voor wat voor liefde je kiest... En wat betekent dat? Wat heeft dat dan tot gevolg als ze dat niet accepteren? Uh, nou, dat je gewoon geen contact meer hebt met je Turkse kant van je familie. Dus daardoor ook niet meer mijn broertjes kan zien. En ja, al die mensen vanaf mijn zestiende, zeventiende. Dus ik heb wel het geluk gehad dat ik heel vrij op ben gevoed door mijn moeder. Dus ja, ik, ik ga sowieso voor mijn eigen geluk. Maar ja, het is wel een stukje liefde wat je niet kan delen met de andere kant. Uh, eigenlijk van je leven. Dus je vader en je Turkse broertjes en zusjes heb je niet meer gezien? Nee. Ik zie alleen nog één halfzus van me en een halfboer. Maar de rest uh, niet meer. En ook niet de rest van mijn Turkse familie. En maakt dat je dan niet ontzettend boos? Nee, het maakt me niet boos. Ik heb wel een periode natuurlijk toen was ik jonger verdrietig erom gemaakt. Maar ik heb het eigenlijk allemaal in wat positiefs omgezet. En uh, probeer daar nu gewoon andere mee te helpen met die cultuur. Ja, en dat meehelpen, dat doe jij, want jij bent een van de mensen... of een van de ja, in jouw geval niet een stel. Jij staat op een van die posters van Celebrate Love. Sta je te zoenen ja. met een man? Ja. Het is een van de meest, uh, ja, hoe zeg je dat? Pittige foto's. <lacht> heel goed. Yes. En nee, geen stels aan jullie? Nee, nee, we werken wel samen. Ja. Dus uh, heel veel. Dus, maar we zijn geen koppel. Want wat is de boodschap dat je toch zoenend op een poster staat... met iemand uh, die je geen koppel vind, bent? ik vind, ook in de community zelf... liefde kan je in allemaal verschillende manieren uh, uiten. En je hoeft niet per se een stijl te zijn om liefde te kunnen delen. Ja. Dus uh, dat, ja, op deze manier willen wij op dat ook uiten. Dus niet alleen koppels. Theo, nu kijk ik even naar die poster. Hè? Want je, jouw naam Theo doet vermoeden... ach, blauwe ogen, blauw haar. Maar je ja. ziet eruit als een Syrische vluchteling. Ja. ja. En je staat te zoenen met een ontzettend mooie zwarte man... Met Net niet te weinig, net niet te veel borsthaar. Ja. Heb je al reacties gekregen op deze poster? Ja, zeker. Ja, het is sowieso al door de gay community heel veel gedeeld. In een positieve zin. Ook om uh, wat er allemaal daarvoor al gaande was. Dus ja, uh, met zoetsenpleien uh, met de mannenposter. Um, en ja, ook natuurlijk negatieve reacties. Omdat mensen denken dat het uh, ja, twee moslims zijn die zoenen. Terwijl ja. dat helemaal niet aan de orde is. En al was dat wel zo moet dat ook kunnen, vind ik. Maar twee moslimmannen die staan te zoenen, wat voor reacties krijg je dan? Uh, ja, dat het gewoon niet kan en een schande is en uh, zulke soort dingen. Dus uh, ja, dat komt ook voor. Die heb je ook gekregen. Uh, ja. nee, je noemde al even het, moslim, het woordje moslim. Als we kijken naar Nederland, dan blijkt uit onderzoek... dat de ja, het grootste, grootste taboe-relatie die er is in Nederland... is die tussen moslims en niet-moslims. Francesco, Nederlands-Italiaans... getrouwd geweest met een Nederlandse Turkse moslima... Hoe makkelijk was dat om als niet-moslim met een moslim aan te trouwen? Eigenlijk heeft dat helemaal geen rol gespeeld. Uh, de religie natuurlijk zette in haar familie mensen... met uh, alle soorten denkwijzers. Uh, je hebt ook radicale moslims bij haar in de familie zitten. Daar hebben we wel wat meer problemen mee gehad. Maar als we gaan kijken naar haar vader die zelf een hadje is... die uh, vroeg als eerste van heb je een geloof? En... Waarop ik antwoordde ja, het is natuurlijk een, een Rooms-Katholiek geloof achter, uh, En dat was genoeg, als ik maar geloofde. Maar moest je je niet bekeren? Want strikt gezien mm, moet je je bekeren. Nee, ik heb me niet hoeven te bekeren daarvoor. Ik heb, uh, eigenlijk uh, hebben we wel een soort ceremonie gehad... Maar dat was geen, niet om mij te bekeren. Het was meer om mij in de familie te brengen. En jouw eigen familie, rooms-katholiek? En dan trouw je uh, met de moslima? Ja, vanuit uh, mijn eigen gezin. Dus mijn vader en mijn moeder, geen enkel probleem. Maar in Italië waren daar natuurlijk wel uh, woorden aan. Uh, kijk, uh, in Nederland is vaak het uh, gevoel dat religie niet meer een rol speelt. Maar in landen als uh, Italië, en zeker in het zuiden van Italië, is religie een haalvast. Uh, heel veel mensen zijn religieus. En daar wordt dus ook gekeken in dezelfde uh, orde. Uh, ja. Ook uh, ongelovig. Dus alles wat niet-Rooms-Katholiek is, is ongelooflijk. Dus jij was getrouwd met een ongelooflijke vrouw... Ja, en jouw ja. vrouw was getrouwd met, ja, met een ongelovige man. Ja, ja. En jullie kinderen zijn niet gedoopt. Dus volgens uh, Italiaans rooms katholieken Ongelovig? Uh, nee. nee. Uh, we hebben ook besloten dat ze zelf die keuze moeten maken. Ja. Of ze willen geloven, of ze niet willen geloven. Uh, ja. Dat is allemaal, ligt allemaal aan hunzelf. Als je dat zou zeggen, denk je van als er iets is wat echt heel persoonlijk en privé is, dan is dat je liefdesleven. Ja, ik vind ja. altijd, ja, dat gaat gewoon niemand wat aan behalve jezelf. Maar nu zitten in ieder geval drie van jullie, vier van jullie doen mee aan Celebrate Love. De vraag is, en Esther en Petra, Esther, biseksueel, Petra, jij bent een transvrouw, tot je vijftigste ging je nog door het leven als man. Waarom doen jullie mee met een pastercampagne? Want je kan ook zeggen, ja, wij zijn wie we zijn, let it be. Ja, wij vinden dat liefde iets, iets heel moois is. En wij vinden dat iedereen recht heeft op liefde. En dat willen we graag uitstralen door middel van het meedoen aan deze actie. Um, ja, iedereen heeft recht op liefde, ongeacht wat. Maar dat iedereen recht op liefde heeft, hè, dat is één ding. Maar waar moet je dan vanavond een debat in de balie? Moeten we dat nog bespreken met elkaar? Nou, maar, kennelijk wel. Esther. Ik denk dat alles begint met zichtbaarheid. Dus als je niet zichtbaar bent, als een beetje ongewoon koppel... dan heeft ook niemand de kans om eraan te winnen. En uh, iedereen vindt alles prima, maar als het wat dichterbij komt... dus het is bijvoorbeeld je eigen kind, hè, wat die een onconventionele keuze maakt... zie je dat mensen dat heel lastig vinden. En eigenlijk is, denk ik, de zichtbaarheid van ons als koppels op de poster... wil zeggen, wenn er langzaam aan, dit is hoe de wereld eruit ziet... Ja. en het is goed, het is prima. En hoe reageren mensen op jullie? Want jij, ziet, jij bent transvrouw, man en uw vrouw. Jij bent een vrouw, hoe reageren mensen op jullie? Nou, over het algemeen heel goed... Sommige mensen moeten even twee keer kijken of drie keer kijken. Of, uh, ja. Soms wel een hele minuut, <laughs> hè? het komt ook voor. Ja. Maar eigenlijk zijn we gewoon ja, twee vrouwen die, die met elkaar zijn. En we gaan ook gewoon boodschappen doen. En uh, we hebben gewoon een huisje. En ja, we zijn ook eigenlijk heel doorsnee. Ja, we zijn echt wel een beetje familie doorsnee. Ondanks dat mensen wel heel lang naar ons moeten kijken... om te, kijken, te zien van wat zie ik nu? Hè? Wat is het voor koppel? We zijn wel heel ongebruikelijk. Dat kan je wel merken. Ja, maar geen nare reacties omdat je ongebruikelijk bent. Nee. Eigenlijk niet. Nee. Eigenlijk niet. Wat fijn. Ook in de bus, Jashim, uh, uh, jij bent Nederlands-Turkse getrouwd met een autochtone Nederlandse man, al die termen. Al die termen. Ook jij doet mee aan dit alles. Hè? Ja. Waarom moet, moeten we nou hier weer een debat? En moeten wij er weer aandacht aan besteden, is dat echt nog nodig? Helaas is het uh, echt nodig. Want ik ben zelf heel erg geschrokken door eigenlijk door de soetsupply Supply-campagne, uh, waar dus ook. Uh, Zoenende mannen uh, op aardiep stonden en die werden allemaal beklad. Ja, mannen in pak. Mannen in pak. En toen dacht ik: van nou, dat is gewoon echt bizar voor woorden dat dat gebeurt. Ik ben daar zo van geschrokken. En um, ik ken Shirin goed en ik ondersteun wat en ze doet. Ik ben organisatoren. Ja, ja. ja, inderdaad, Fem for Freedom. En, um, en toen dacht ik, ik: ga helpen. Ik ga helpen omdat ik. Iedereen moet zijn of haar partner kunnen kiezen, ja. wie dan ook. En wat het. Ook net ook nou over dat je het gaat omdat je elkaar waardeert en ja. respecteert om je keuze. En maar dat nou vertelde jij jasje mal eerder van dat jouw autochtone ja. Nederlandse familie, dus ik zeg maar ja. de, de witte Nederlandse kanten van, ja. die vindt het best wel moeilijk dat jij Turks bent. Hoop je nou dat zij, ik bedoel, je hebt hen niet kunnen overtuigen? Nou ja, het is eigenlijk. Kijk, ik doe het niet voor hen, maar ik doe het eigenlijk voor ook uh, de jeugd, de toekomst. Als ik, ik heb zelf kinderen. En ik vind het gewoon heel belangrijk dat zij opgroeien in een samenleving. Uh, waar mensen elkaar waarderen en respecteren om een keuze. En ik vind het belangrijk, en wat, wat, wat Esther zegt over zichtbaarheid is zo essentieel. Dus eigenlijk gaan wij een, een nieuwe seksuele revolutie starten hiermee. Nieuwe seksuele revolutie, jonge garde. Theo, jij bent die jonge garde. Daar ja. nou, zei jij al, hè? er wordt gereageerd op jouw posters. Het lijkt alsof twee Arabische moslimmannen met elkaar zoenen. Uh, ben je bereid, tot hoever ben je bereid te gaan om te gaan voor waar je voor staat? Nou, ook als je bedreigingen ik, krijgt, bijvoorbeeld? Ja, ik ben er al tien jaar mee bezig. Dus uh, ik doe ook heel veel multicultural uh, lgbt events en uh, projecten voor transgender vrouwen en jongeren. Dus ik ben al tien jaar bezig. Dus al moet het tot me, totdat ik tachtig ben... als ik daarmee andere jongeren kan helpen... dat het wel geaccepteerd wordt, en thuis... of met hunzelf, dat ze hunzelf kunnen zijn... Uh, ja, blijf ik daar altijd voor strijden. Omdat ik het aan mezelf... ik heb het geluk gehad dat ik een vrije moeder had. Maar als ik dat niet had gehad had ik ook met mezelf in ja. de knoop gezeten. Maar ook in jouw geval geldt, als een soort activist ben je dan aan het strijden... maar intussen mag je je eigen, kan je je eigen vader en je eigen broertjes en zusjes niet zien. Ja. Is dat dan niet... Daarvoor ben ik juist aan het strijden. Omdat ik heb het geaccepteerd, dit is wat het is. Maar ik ben juist aan het strijden om uh, andere mensen het verhaal te kunnen brengen... zodat misschien bij die mensen het net even wat milder... Uh, wordt En misschien daar wel die acceptatie komt. Dus, ja. Omdat mensen het vaak ook niet kennen. En dat zij die pijn dan niet hoeven mee te maken die jij ja. hebt meegemaakt. Ja, ja. zeker. Ja. Goed. Gewoon in wat positiefs ja. omzetten. Mijn ervaring is dat de liefde vinden heel moeilijk is. Dus als u de ware heeft gevonden, hou hem haar of vast. <lacht> het leven duurt veel te kort. <lacht> Dankjewel, Naida Auron-Zepf. Over het vieren van de liefde. Bij Nieuwsinkomen.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 Ik ben hartstikke bang voor u ook inmiddels geworden. Van half twaalf tot twaalf. Daar gaan we over praten. Eén op één. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Koffie? Uh, staat klaar. Glimlach? Eh, uh, ja. Yeah.